Maar Freek bedoelde het symbolisch. Freek moest bekennen dat hij zich in het begin, toen Jaring nog maar net op het bureau was, wel eens had afgevraagd of deze met het verzamelen van oude liedjes wel op de goede weg was. Nu, twintig jaar later, had hij alleen nog maar de grootste bewondering voor de zekerheid waarmee Jaring zijn weg gezocht had, vaak tegen de stroom in. En die stroom was vaak sterk. Je moet wel uit het goede hout gesneden zijn als je daar tegenin hebt gekund. Elshout. Deze woordspeling wekte opnieuw veel vrolijkheid. Wat hij verder zei ontging hem. Zijn gedachten dwaalden af. Hij voelde zich een ongewenste gast en vroeg zich af wanneer en waarom het tussen hem en Jaring mis was gegaan. Dat moest lang voor diens achterbakse optreden in het conflict met Rie geweest zijn, maar zonder dat hij zich dat bewust was geweest. Waarschijnlijk was hij de stroom waar Freek op doelde, ook iemand die niet te broert was om gemene zaak te maken met ieder ander die een wrok tegen hem had. Terwijl hij daarover nadacht, voelde hij woede opkomen. Ze steeg naar zijn hoofd en hij moest zich beheersen om niet met zijn vuist op tafel te slaan en schande of zoiets te roepen. Half geamuseerd bij de gedachte aan de beroering die dat zou geven, dwong hij zichzelf tot aandacht. Er werd luid gelachen en vervolgens geapplaudisseerd. Freek bood Jaring een 18e-eeuwse prent van een rollenzanger aan, die ze samen bij Emmering gekocht hadden. Het AP Beerta-koortje zong Jaring toe met een lied dat door Freek was geschreven en op muziek gezet. En tenslotte bedankte Jaring. Het is mij meermalen overkomen dat mensen met enige jaloezie opmerkten dat het toch wel een voorrecht is wanneer je in de gelegenheid wordt gesteld om van je hobby uh, je beroep te maken. Maar wie dat denkt, vergis zich. Ik heb wel hobby's, maar daar hoort mijn werk niet bij. Met hoeveel plezier ik het ook gedaan heb, ik, ik verheug me erop dat ik van nu af aan mijn schildersezel kan neerzetten, zonder de gedachte dat er... Werk op mijn licht te wachten. Of dat ik aan de lenzen van mijn telescoop kan slijpen, die misschien wel nooit zal afkomen, maar wa waaraan ik meer plezier beleef dan aan welke andere bezigheid ook. Terwijl de vrouwen één voor door één doorjaring werden gezoend en de mannen een hand kregen, bleef hij wat achter. Tegen de tijd dat hij aan de beurt was, was zijn weerzin tegen deze man zo groot geworden dat hij zich afwendde en de collegezaal verliet. Van deze verrader wilde hij geen afscheid nemen. Hij klom omhoog naar de tweede verdieping, die geheel verlaten was, ging zijn kamer binnen en bleef achter zijn bureau staan. Het rumoer van pratende stemmen drong van beneden tot hem door. Hij vermande zich en liep, een inval volgend, door de kaartsysteemkamer naar de kamer van Sien, haalde daar het handboek over bouwmaterialen van Van der Kloes uit de kast en nam het mee terug naar zijn bureau. Elshout werd in de inhoudsopgave als Elzenhout vermeld. Hij sloeg de betreffende paragraaf op. Wat daar stond, schonk hem een onuitsprekelijke voldoening. Elzenhout is zeer zacht... En licht splijtbaar, weinig veerkrachtig en volstrekt niet weer vast. Het is licht van kleur, maar de blank geschaafde oppervlakte en voornamelijk het kopshout wordt aan de lucht spoedig roodbruin. Het wordt veel gebruikt voor sigaarkistjes. Zo was het. Freek had een kans gemist. Glimlachend keek hij op. De deur was opengegaan. Ik heb jou nog geen hand gegeven. Nee. We zullen elkaar nog wel eens zien. Je gaat nu weg? Alleen nog even mijn bureau opruimen. Dat ga je goed. Dank je. En het beste met je telescoop, natuurlijk. Dank je. Die bedrieger die komt nooit weer. Die bedrieger die komt nooit weer. 1987 Rudolf Hess, plaatsvervanger van Adolf Hitler, pleegt op de leeftijd van 92 jaar zelfmoord in de Berlijnse Spandau-gevangenis. Zware ijzel houdt ongeveer 18 uur ononderbroken aan, waardoor het verkeer in Nederland volledig wordt ontwricht. Prinses Juliana en prins Bernhard vieren hun gouden huwelijk. In een televisieinterview neemt Juliana geen blad voor de mond en vraagt haar man hoe hij toch op het idee was gekomen met haar te trouwen. Ahol-topman Gerrit Jan Heijn wordt door de werkeloze ingenieur Ferdi -E ontvoerd en nog dezelfde avond vermoord. Het veerschip The Herald of Free Enterprise met 459 passagiers aan boord kapseist kort na vertrek. 193 mensen komen bij de ramp om het leven. De Ier Stefan Roach wint de Tour de France. Jelle Nijdam, Nico Verhoeven, Adrie van der Poel en Erik Breukink winnen een etappe. Jean-Paul van Poppel wint er twee. Op 24 december overlijdt Joop Den Uil aan de gevolgen van een hersentumor. Joop den Uyl was lid van de Partij van de Arbeid en minister-president van Nederland van 1973 tot 1977. Op maandag 19 oktober is er over de hele wereld sprake van een beurskracht die de geschiedenis ingaat als Zwarte Maandag. De index in Amsterdam daalt in één dag met 12 procent. 1987 is het jaar van Perestrojka en Glasnost in de Sovjet-Unie. Aan de aanslag van regisseur Fons Rademakers... naar het gelijknamige boek van Harry Mulisch wordt een Oscar voor de beste buitenlandse film toegekend. In Nederland is Henk Bernlef met zijn roman Publiek Geheim... de winnaar van de eerste ACO Literatuurprijs. De jury van het theaterfestival besluit in 1987 geen prijs uit te reiken. De rondvraag. Lien. Nee. Joop? Wanneer krijg ik nou zijn eigen computer... Je hebt het nog eens samen met Lien? Ja, maar ik wil er een voor mij alleen. Frits, hoe, hoe zit dat met die computers? Binnenkort komen er weer zes. En hoeveel zijn er van voor ons? Ik denk twee. Zijn er nog meer die vinden dat ze daarvoor in aanmerking komen? Gert. Alleen Gert? Frick, moeten jij en Jost niet allebei een computer hebben? Alsjeblieft niet, ik ben blij dat, dat ik dat ding af en toe kwijt ben. Dat zie je. En dat zeg ik niet om over mijn boog gestreken te worden, ik ben er absoluut niet trots op. Nee, dat begrijp ik, maar je krijgt nu wel alle coupé op schijf. Frits, zou jij iedereen eens langs willen gaan en de behoefte inventariseren? Dat wil ik wel doen. En neem daarna dan maar een beslissing. Zie... Je hebt vorige week een gesprek gehad met Fleur van Asselt over je opvolging. Ik had daar wel graag van tevoren in gekend willen worden. Dat was geen sollicitatiegesprek. En toch had ik erin gekend willen worden. Fleur van Asselt heeft mij in de tijd gevraagd of ik haar wilde waarschuwen als ik wegging. Ik heb dat gedaan. Ze wil vervolgens weten wat die baan precies inhoudt. Dat heb ik haar verteld. Meer niet. Dat kan me niet schelen. Ik vind dat wij bij zulke gesprekken betrokken moeten worden. Ik wil niet dat er straks beslist wordt zonder dat wij erin gekend zijn. Ik zit niet eens in de sollicitatiecommissie. Jij hebt natuurlijk invloed. Je vergist je. En toch wil ik erin gekend worden. Ik zal jullie natuurlijk... Zoveel mogelijk overal in kennen. Dat weten jullie. Maar als ik straks op straat iemand tegenkom die me vraagt of het waar is dat ik wegga, moet ik niet zeggen dat ik eerst aan de afdeling moet vragen of ik daar antwoord op mag geven. Dini. Nee. Dank u wel. Dank je wel. Frits? Nee, ik ook niet. Frek? Ik zit nu... Uh... Twee jaar voor het muziekarchief in de instituutsraad. Ik vind dat heel verinnerend, maar ik zou nu toch wel eens afgelost willen worden. Is er iemand die dat van Freek wil overnemen? Dat wil ik wel doen. Nog iemand? Heeft iemand een bezwaar tegen wanneer Eve dat doet? Nou, Eve. Maar graag. Drie. Mm -hmm. ...kunnen de stoelen aan de bezoekerstafel niet eens nieuwe zittingen krijgen... ...want uh, zoals het nou is zakken de bezoekers er met een reed doorheen. Dat lijkt me een contradictie en terminis. Wie deelt dat bezwaar? Ik schaam me af toe op. Het is een rotshoutje. Lien Ad Gert Eef. Ad, wil jij dan samen met Rie bekijken om hoeveel stoelen het gaat... ...dan zal ik het aan de rook voorleggen. Het zal nu nog wel geld zijn. Had jij zelf nog iets? Nee. Tjitsku? Gert, Ja, wat gebeurt er nu met die kamer van Jaring? Je bedoelt dat jij daar wel wilt zitten? <laughs> ja, eigenlijk wel. Dat <laughs> moet mijn opvolger maar beslissen. Het was de eerste keer dat hij een beslissing doorschoof naar zijn opvolger. En dat gaf hem onverwacht een gevoel alsof hij in een, een lege, lege ruimte taalde. De... Een leeg... Jaarlijkslugmakend gevoel. Jaarlijk gevoel. Ik zal hem even roepen. Er is bisterbos. Bisterbos? Wie is dat ook weer? Directeur van het museum. Gerard. Dag Maarten. Heb jij de nieuwsdienst al gehoord? Nee. Nou, dan heb je wat gemist. De minister heeft zomaar even besloten dat het museum dicht gaat. Met één pennestrek, alsof het niks is. Alsof het nooit bestaan heeft. Dat kan niet. En dat net in het jaar dat we 75 jaar bestaan vieren. Ik zou wel eens willen weten wat de koningin daarvan denkt. Want die had al toegezegd dat ze op bezoek zou komen. Wat, wat heeft hij daar voor argument voor u? De bezuiniging. Wat hij op zijn eigen ministerie niet kan vinden... dat zoekt hij bij ons om de norm te halen... die hem door het kabinet is opgelegd. Ja, liever de 120 medewerkers van het museum dan 120 ambtenaren van het ministerie. Maar ik neem het niet hoor, ik laat het er niet bij zitten. Als ze denken dat ik me zo gemakkelijk naar de slagbank laat voeren, dan vergissen de heren zich. Heb je het van de nieuwsdienst gehoord? Kijk, ik ben gisteren bij Cardozo geroepen, die heeft het me verteld. En, wat, wat en weet zei... je wat hij ja. ook gedaan heeft? Mij een spreekverbod opgelegd, moet je je voorstellen. Het is gewoon de Sovjet-Unie. Wat is het anders? Dus je mag mij niet eens opbellen. Nou, ik weet niet wat ik wel en niet mag... maar je denkt toch niet dat ik me daaraan houd. Dat is een spreeksverbod. Daarvoor is de vrijheid met de lief. Daarom hebben we toch niet vijf jaar gevochten... om ons nu door ene meneer Cardoso de wet te laten voorschrijven. Uh, kan ik iets doen? Nou, voorlopig niet. Het is nog te nieuw. Ik ga nu eerst nog even wat mensen bellen, maar je hoort toch van me. Graag. Strijg Dank je. Wat is er gebeurd? Het museum wordt gesloten. Het museum? Waarom? Bezuiniging. Bezuiniging? Dan hadden ze toch beter jouw bureau kunnen opheffen? Tuurlijk, maar dat is een ander departement. Het bureau heffen ze niet op.